Dit is Jeroen Japkema met het NOS Journaal. Op Curaçao hebben reddingswerkers van politie, brandweer en defensie een lichaam gevonden. Dat gebeurde in het gebied waar al dagen wordt gezocht naar een man van 45 uit Leiden. Of het lichaam van deze Nederlandse toerist is, is niet bevestigd. De man ging dinsdag een wandeling maken in het westelijke deel van het eiland... in de buurt van de Christoffelberg. De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao, maar was alleen op pad gegaan. Na zijn vermissing waren er zorgen, omdat hij maar een liter water bij zich had. In Den Bosch is opnieuw een explosie geweest bij een woning. Dat gebeurde vlakbij het huis waar afgelopen woensdag ook al iets ontplofte. De politie vermoedde toen dat het ging om een vergisaanslag. Het explosief zou bedoeld zijn voor de woning van de vriendin van Klaas Otto. Een oud kopstuk van Motorclub No Surrender dat even verderop is. Volgens Omroep Brabant was de explosie van vannacht nu wel bij die woning van de vriendin van Otto. Maar de politie wil daar nog niets over zeggen. Hulpdiensten controleren de veiligheid van het huis. Er zijn geen gewonden. Rusland zegt dat het experts van het Internationale Rode Kruis en de VN officieel heeft uitgenodigd om onderzoek te doen naar de aanval op een krijgsgevangenenkamp in Oost-Oekraïne. Volgens de Russen zouden bij de aanval 50 Oekraïnse gevangenen zijn omgekomen en 73 gewond zijn geraakt. Rusland zegt dat Oekraïne het kamp heeft aangevallen met een Amerikaans wapensysteem. Oekraïne en de EU houden Rusland verantwoordelijk voor de aanval en spreken van een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse president Biden is opnieuw positief getest op het coronavirus. Hij was sinds woensdag weer uit isolatie. En de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten nog negatief. Maar volgens zijn lijfarts lijkt het erop dat Biden een terugval heeft... na behandeling met een antiviraal medicijn. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd. Toch blijft hij zeker nog vijf dagen in isolatie. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen... vanmiddag droger bij 19 graden in het noorden... tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen... staat tussen Badhoevedorp en de afrit AMC... 8 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. De oorzaak is een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... Dat met alleen maar mooi oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Kordraai. Daar bedanken we hem hartelijk voor. Elke week komt hij weer met een bak vol met platen, oude vinylsingles, En dan uh, zoeken we weer een paar leuke platen uit die we voor u gaan draaien op de lokale omroep GFM Zandvoort. En als opening horen u onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis, met een je nog wel oud. In opname 1928 het komende uur weer een hoop mooie autolandstalige muziek. En het eerste blokje gaat eigenlijk over Zandvoort en over de zee. En de eerstvolgende artiesten werd in 1947 geboren in de Watergeustraat in Rotterdam-West als Adrianus Marinus Kloot. En zijn vader werkte als magazijnbediende bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Hij zag daar als kleine jongen op personeelsfeesten. Op tijdens van onder andere Johnny Kruikamp en Rita Corita. En hierop kwamen hij zich in het imiteren van bekende Nederlanders. En op de lage school viel hij niet alleen op vanwege zijn rode haar, maar ook door zijn imitaties en gevoel voor humor. En hij werd al stel al heel snel een ster van elk klassefeest. We hebben het over André van Duin, Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En in 2017 werd hij voor de Algemeen Dagblad uh, geroemd. Uh, en daar werd hij genoemd als een uh, halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En u hoort hem nu, André van Duin, met Als de zon schijnt. En ook zo meteen erachteraan uh, pootje baaien. In Zandvoort en het allemaal door André van Duin. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn winter slaap door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 Is het leven fijn Als de zon schijnt En je problemen die nemen ze mee weer verloren, je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen met je cassette dek. Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort. Pootje baaien in Zandvoort. Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee. Je draaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Het zonnetje weer schijnt En de kou loopt op zijn een, Krijg je het heerlijke gevoel Alsof de crisis zo verdwijnt Alles trekt naar bos en zee Want er is het weer oké okay. En de mensen, dieren, bloemen, planten Alle juichen mee Zoek de zon op, dat is van feen Want een beetje zonneschijn Dat moet er zijn Staat wel de zo'n Maar honie hoort de huid Maar als je boter op je hoofd hebt, Blijft er dan maar liever uit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 De mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tintjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: Hoepel op! Zoek de zon nog, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn staat wel de zo'n Mahony houten huid. Maar als je boter op je hoofd blijft, er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La la la la la la. la, la. hè die heerlijke een allerbeste vriend, die de zon in het bemint Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs Zoek de zon, oh, dat is wel fijn Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Staat wel de zon, maar honie houdt de huid maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar liever uit de zon op. En daarvoor hoorde u André van Duin met pootje bij in Zandvoort en als de zon schijnt. En ik weet niet of u het nog kent, maar het uh, was een film in 2002 en het bestaat al heel lang. 1966 begon het op de televisie. De serie Ja, zuster, nee, zuster. Een Nederlands muzikale komische televisieserie geschreven door Annie M.G. Smit met de muziek van Harry Banning. En die werd uitgezonden tot 1968 op de Vara. In twee seizoenen van tien afleveringen. Zeer was oorspronkelijk gemaakt voor de jeugd, maar uh, bij de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 Weet u misschien de weg naar Purmerend? Ja, zeker wel, zie de pastoor. Je gaat eruit en alsmaar door. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend.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 gezellig, Zo samen je vrouw, is het niet gezellig in de regen? Dank u, ik ben waar ik zijn, moet weer bij de halte van mijn negen. Oh, oh, oh. Pardon oh. je vrouw, de tram is weg, ik breng u naar de bus. Nou kijk, het mag niet van mijn moe, maar het is wel lekker knus. Een ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelde ze wandelden hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei: Juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal. En ploem, ze lagen in de gracht met paraplu en al. Ze werden uit de gracht gevist de juffrouw zei. Daar eigenlijk tegen meneer, dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ho, ho, ho. Ik heb een paraplu Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat Tussenbei is gezellig gingen breien met een knotje van die blauwe gemerlereerde wol. Dan was het uit met die ellende, dan was het nergens meer een bende. En wat eindelijk is vrede op de wereld vol. Oh ze moesten toch eens weten dat je alles kunt vergeten als je lekker zit te breien aan een babywand. Ik moet het zeggen. Maar eens gaan zeggen en persoonlijk uit gaan leggen Aan die UNO-secretaris, die meneer goeddankt Dan zeg ik, poe, moet je horen hoe? laat ze breien poe, die is zo nodig hoe, laat ze breien hoe? Elk staatshoofd in ieder land Laat ze breien alsjeblieft hoe tand. Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien. Laat ze breien hoe, laat ze breien hoe, laat ze breien, hoe tand. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Als de golem aan kon wennen, op niet al te dikke pennen. Dan mocht Engeland vandaag nog in de EG. Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Hoor als Nasser nou maar gewoon een bolletruitje truitje brengt. Om nog maar niet eens te praten van die verre Aziaten, als hominis ging beginnen aan een kabelsteen. Wou en een trappelzak ging breien Was het uit met die misère Nog dezelfde week oh lieve Hoe moet je horen, hoe Laat ze breien, hoe Het is zo nodig, hoe Laat ze breien, hoe Elk stadhoofd in ieder land Laat ze breien alsjeblieft, doet dan. Anders komt er nooit een eind aan bakkerijen. Laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe, recht breien, hoe dan. Insteken, omslaan, Johnson, af laten gaan. Suster nee, zuster, als laatste voor u laatste breien. En daarvoor met u onder een paraplu. Nou, uh, de laatste voorspellingen zijn: het gaat niet regenen. In ieder geval niet vandaag. En uh, ja, het weer. Het is uh, droog in Zandvoort. En uh, ja, de wind is matig, windkracht 3. En uh, het wordt straks behoorlijk warm. Het is uh, nu nog rond de 20 graden. Maar uh, de temperatuur loopt op tot ongeveer uh, 21 graden morgenmiddag. In sommige delen van het land kunnen we zelfs uh, 26 tot 28 graden verwachten. Nou, laten we hopen dat we het bij de 21 kunnen houden. Want anders is het denk ik toch iets te warm. Uh. Temperaturen van 20 graden, 22 graden, daar kunnen we mee leven. maar uh, hè. Het moet natuurlijk weer niet te warm zijn. De komende dagen zijn er opklaringen. En blijft het zo goed als droog in zand. Voor de overdag wordt het ongeveer 22 graden. En s'nachts blijft, blijft de temperatuur. Rond de 14 graden. De wind is matig, winterachtig drie. En vanaf uh, vrijdag neemt de kans op de zon toe. en worden de nachten warmer met temperaturen rond de 19 graden. Ja, dat is ook weer minder. Het liefst heb ik het s'nachts uh, toch echt een uh, graadje of 14. Dan is het te doen. Maar 19 graden. En als de hele dag de zon op het huis verschijnen hebt. dan is het natuurlijk behoorlijk warm. CFM Zandvoort, ik praat weer veel te veel. Muziek drukt op de lokale omroep CFM Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. U hoort nu jo van de Maro Stop, meneer. Stop, meneer. Wij van de politie, oh meneer. Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterligt niet brandt? Stop, juffrouw Mocht u daar wezen, heet juffrouw Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord? Of schieten soms uw ogen wat te kort. Zo loopt je te speur. O meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achter ligt, iemand? Veel van mijn politiebaan, want overal sta ik vooraan. Geen mens viel, zag ik zo dichtbij dat mevrouw zijn 'Savonds, wat heb jij? Ik loop in iedere bioscoop zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pech. Ik zie alles goed omdat ik zeg: 'Stop, meneer!' En van de politie, oh meneer Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant Hoe oppe dat uw achterlicht niet brandt Stop je vrouw, mocht u daar wezen? hé hey, je vrouw Kunt u niet lezen, u ziet u niet de grote bord Of schieten soms uw ogen wat te kort Zo loop je te speuren. Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt? Deel heeft zo'n politiebaan Als een kan slapen gaan Loop ik te speuren op de straat Of er een dief zijn slag soms slaat Maar ben je dit of ben je dat Uiteindelijk is het altijd wat Ik blijf maar politie, het gaat me goed Ondanks ik dit zeg zeg moet. Stop meneer, ben van de politie Ho oh, meneer, kom van de politie Ga maar even aan de kant hoe komt het dat u land? Stop je vrouw, mag u dan wezen, heen je vrouw Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord Of schieten soms uw ogen wat te kort Zo loop je te speuren, en zie je een klant Dan zeg je gewichtig, met opgestoken hand Stop meneer, wij van de politie gewoon oh, meneer Fietsie. Ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Hoe komt het dat uw achterlicht niet brandt? Zeg je vrouw, hoe komt het dat uw achterlicht ook niet brandt? Hoe komt dat nou? We leven de tijd van de heer.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 de fantasie tijdens hebben staan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoertuig Zandvoort. Uit Zandvoort. En van je hele hola, hou er de moesmarin. En van je hele hola, hou er de moesmarin. En van je hele hola, hou er de in. Ze zijn nog eens te veen als de appeltjes van Piet Heen. En van je hele hola, hou er de in. Dutchman. Met daar zijn de appeltjes van oranje weer. Daarvoor horen de Silvera's met twee re-bruine ogen. En de volgende artiest is Imka Marina... De naam van Hendrikje Imke Bijl, geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941... is een Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imke Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam Imke... en de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria, oftewel Marina. En zo is ze wel gemaakt, Imke Marina. En ze begon als zangeres bij het zangcoor de Damsterwichter in Appingendam. En in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. En vooral in de jaren 60 en 70 scoorde ze hits, waaronder de volgende plaat die Viva España... Na die mooie, warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles, ik denk alleen op Spaans. Heel mijn van rood en van oranje, de felle kleuren van de Spaanse zon en maan. De Spaanse vuur heeft me zo verwacht. dat temperament zon. Ik raak een kalendel, is het Dit is ik weer. En dat alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 Tillig wachten en ik blijf op je wachten. Het was in de lente, we waren in Rome. Een zonnig terrasje, wat wij van de Je vergeven. Ik. Cosa wil je zeggen, mi amore? Als quando mi parli non c'è quest'amore, che cosa meer. Wat dire con questa Ik ben er als kindje geboren, ik heb er gestoeid en gespeeld. Vertellen van die mooie, die fijne Jordaan. Aan de voet van die mooie, de Westen, daar heb ik vaak in de gestaan. K heb er duur. Haaren, met rimpels en zorgen, misschien. Toch blijf ik een sofier als een tijger. Toch wil ik jou eenmaal nog zien. En klinkt. En straks het klokje van scheiden alle moet ik dan kreupel gaan Om waar ik ben geboren Daar wil ik sterven In die mooie, die fijne Jordaan Ik heb er dikke zacht te dromen. Van die mooie, die fijne Jordaan. Ja, dat waren Jordi Jordaan en het koor met aan de voet van de mooie Wester. Willy Alberti, met mijn hart, is in Rome gebleven. Ja, vakantietijd, veel mensen gaan naar Italië. Rome, ja, ik weet niet echt of dat heel populair is. Venetië is iets uh, populairder. En natuurlijk uh, dat hele grote meer, waar iedereen uh, graag naartoe gaat. En daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Imca Marina met Viva in Spanje. En dat is natuurlijk ook erg populair om daar naartoe op vakantie te gaan in deze tijd. De volgende artiest is Johnny Jordaan. pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muschun. Hij sporen in Amsterdam, op 7 februari 1940. 24, en al daar overleden op 8 januari 1989. Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En zij, zij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. Niet bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En nu hoort u hem samen met uh, Willy Alberti, Johnny Jordaan... en Willy Alberti met Bim Bam, oh, mooie Wester -toren. Ik heb jou zo lief, Westertoren. Ik heb aan je Ik me me de leren kennen. Op het uur dat jij zeven ging slaan, en later na jaren van vrijen, toen schonk ik er jou als mijn bruid in het schip van jou. Bij de toren van Pisa Die sprak ik ga zondag naar Nispa Zijn vader riep, hé, hey, dan ga mij met je mee Maar hij zeide, ik ga met een Ispa Een jong bolshevikje uit Moskou Die graag met zijn meisje naar het bos wou Die gaf haar een zoen in het sappige groen Maar het meisje riep, Ivan, laat los, nou!" Die een zeer lastig wijf had Spraak denk niet dat ik overdrijf schat Maar als jij zo kijkt en het motberen blijft Dan wou ik dat jij onder lijntijd zat Een meisje, het kind heet liesbos Voeren met moze op de wiesbos Ze gaf hem een kus, maar haar moeder riep zus Laat lucht die iets los er was eens een jochie in Staphorst, die vast niet alleen van de trap dorst. Dan gilde hij luid, ik glij iedere keer uit, omdat moeder op elke treedpap morst. Een weduwe stond in de gunst bij, een schatrijke handelaar in kunst zei. Ze zei het is een kwal en een hooploos geval, maar ik heb mijn diner en mijn lunch vrij. Trouwde in de Maleise, met een juf het was een Française. Hij zei: "Godank, jullie mode is lang, kook maar soep vandaag van een Chinese. Een schoolmeester in Yokohama, die stond voor de klas in pyjama. Zijn vrouw die riet, man doe je overjas aan, of ik maak hier een echtelijk drama." U ziet dat het rijmen mij afgaat. Het is goed dat op zoiets geen straf staat. Vergun dat ik sta voor mij iemand uitbraak. In de bloei mijner jeugd naar het graf slaat.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 Wie is toch dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Ja, dat waren de Ramblers met Wie is Loesje? En daarvoor Louis Davis met de rijmpjes. En ook nog Willy Alberti en Johnny Jordaan kwamen voorbij met Bim Bam. O, oh mooie Wester Toren. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En uiteraard bedanken even je Draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En ik laat u achter met Tante Leen. Werkelijke naam van Helena Kokpolder, Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan en u hoort er nu, Als je maar eerlijk bent. Ik wens u een fijne zondag en misschien tot volgende week en anders. Tot ziens. Als je maar eerlijk bent en mij niet bedriegt. Als je maar eerlijk bent niet tegen me lief Ben jij de man Ben jij de man waarmee ik dadelijk wil trouwen? Als je maar vrolijk bent, veel tegen een land. Als je romantisch bent, heb je mij in je mond. Meen je het